Goedemorgen. ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De premier van Italië blijft toch zitten waar hij zit. In de regering van Mario Draghi rommelt het al een tijdje. Daarom had hij vorige week zijn ontslagbrief ingeleverd. Maar de president zei, joh, probeer het nou nog even. Na een hoop getwijfel heeft Draghi de knoop doorgehakt, vertelt onze correspondent. Hij blijft premier van Italië. Hij zegt dat dat is omdat de Italianen het hem zo massaal gevraagd hebben de afgelopen tijd. We hebben hier ook inderdaad massale oproepen gezien aan Draghi om toch niet te stoppen als premier. Elke sociale groep hier, die had Draghi eigenlijk gevraagd om te blijven. Natuurlijk heeft hij ook tegenstanders, maar die roep was wel enorm. Dat lijkt dus geholpen te hebben. Alle partijen moeten wel nog zeggen of ze het zien zitten met deze regering. En daarover gaan ze nu urenlang in debat. Het kabinet gaat vandaag proberen om een knoop door te hakken over de asielcrisis. Het is al tijden veel te druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar het is niet makkelijk om plekken te vinden voor nieuwe locaties. De staatssecretaris denkt erover om gemeentes te dwingen om alsnog mee te werken aan die noodopvang. En een oud tv-presentator die in de gevangenis zat voor cocaïnesmokkel is eerder vrijgelaten. Frank Masmeijer, zo heet hij, heeft namelijk gratie gekregen. Dat houdt in dat de koning bepaalt dat je vrij moet worden gelaten. Waarom de koning Masmeijer gratie geeft is niet duidelijk. Het komt niet heel vaak voor. En vanochtend stond de brandweer op de stoep bij het stadion van PSV in Eindhoven. In het Philips stadion was namelijk brand uitgebroken. Al kreeg de brandweer het vuur snel onder controle. Op een plat dak lag materiaal te branden en uh, snel door kunnen schakelen... waardoor we uh, de brand uh, heel snel hebben kunnen blussen. In het stadion waren werkzaamheden aan de gang. Het is niet duidelijk of dat iets met de brand te maken heeft. Volgens PSV valt de schade erg mee... en kunnen de komende wedstrijden gewoon in het stadion gespeeld worden. Het weer nog in het noorden en oosten is het vandaag opnieuw zonnig... en weer boven de 30 graden. In de rest van het land zijn er meer wolken en is het wat koeler. Later in de middag zijn er ook regen en onweersbuien. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Robert Vriesen van de ANWB Bergingswerkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Bad 4 kilometer file met minder dan 10 minuten vertraging daar Er zijn wel twee rijstroken dicht Tot zover de verkeersinformatie Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM ZFM met nu jouw keuze ZFM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 To waarbij ik uiteraard denk aan de volksmuziek van het land, de Fado. Melancholische klanken van Maritza, Tony Carrera en Linda de Souza. <middels> Noite quente canta a minha gente Até ao romper do dia Canta, canta, canta Portugal Canta, canta sem parar Canta, canta, canta Portugal Tantas festas tens por Portugal canta, canta, canta sempre Seja ribatejo ou no elendejo Seja noite, seja dia No mar ou na seda, há em cada terra Sempre festa e rumaria Quando chega agosto, Portugal com gosto é Tão quente, canta toda a gente, é Portugal a cantar. Canta, canta, canta Portugal, canta, canta sem parar. Canta, canta, canta Portugal, tantas festas tens para dar. Canta, canta, canta Portugal, Nossa gente canta, canta, canta Portugal, canta, canta, canta sempre. Canta, canta, canta Portugal, canta, canta sem parar. Canta, canta, canta Portugal, tantas festas tens prazer. Canta, canta Portugal Com a voz da nossa gente Canta, canta, canta Portugal Canta, canta, canta sempre Canta, canta sem parar Tantas festas tens para dar Canta, canta Portugal Com a voz da nossa gente Canta, canta, canta Portugal Canta, canta, canta sempre Kom maar jouw, Ik kom er niet verder, ik in, kom er in, Oh, Deel, Foi um cacheirinho, o oh, torrentim, e as pernas feij. Foi um cacheirinho, o oh, torrentim, as pernas feias. Oh terrin, tintin, tintin, aas perna estortas Voi o um gacheirinho, oh terrin, tintin, tintin, aas perna weer en daar horen zomers klanken bij van de Beach Boys, Bee Gees en Brian Adams. Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. I zei nobody. Triple Play in the Spotlight. Geboren en getogen in Utrecht, stond ze als zesjarig meisje op het podium om samen met haar Franse vader te zingen. Julie Oire kreeg de liefde voor het zingen van chansons met de paplepel ingegoten. Ze heeft zich inmiddels ontwikkeld tot professionele zangeres en dat is te horen ook. Mm -hmm. Quand vous partez sur le chemin, chemin à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Fernand, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était C'était la fille du facteur à bicyclette Et depuis qu'elle avait 8 ans elle avait fait en le suivant tous les chemins environ Tous les jours, on en jaune les murs, à petits pas, le sac à la main, descendant la brume souriante vers le chemin, caressant la mousse qui fait, oublier l'histoire de ses remparts. Il est bientôt cette heures, il est déjà si tard. de ce terroir et je comprends ce à amère. De son visage s'échappe <t 'en> Une larme fleurant sa veste Me faisant comprendre la beauté Du froid de l'air J'aperçois sa silhouette contre Berron songs van Marco Antonio Solis Ricky Martin, samen met The and The Mavericks <laughs> No está De tantas cosas me arrepiento, me haces falta y no te miento, que fácil fue quererte, qué difícil. Empiezas a romper cabezas, ha sido duro mi amor, como pesan las fotos que siguen adornando mi mesa. Ay, como él, ay como duele cuando un hombre pierde lo que quiere, dime por favor que nuestro amor no murió, qué fácil fue quererte, y que no daría por verte una vez más. Aanbevolen. Triple play. Triple play. Ik weet niet waar de. Waar de. Waar de. Viaje sin boleto y la distancia siempre serás mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia ni tiempo ni espacio será siempre eterno nuestro Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy. Por ti mi pecho ardere. Porque me duele decirte que a ti te hago Aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré por ti Y viaje sin boleto en la distancia siempre serás mi eterno Songs van eigen bodem komen met de regelmaat van de klok voorbij, zo ook in deze aflevering met bijdragen van Wim en Jan, Gus Meeuwes en Flemming. Meer op de gang dan in de klas en hier zwerven door de stad zonder reden. En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden Lange dagen op het strand, s'avonds avonds aan de boulevard naar de meiden kijken mm, Mensen keken ook naar ons man, weet je nog die ene met die blonde haren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 Zoals het moet zijn tussen jou en mij En vanavond is de weg vrij het Voelt alsof ik door de tijd reis En nu komt er niets meer tussen jou en mij En nu plagen we door en we nemen ons voor te verdwalen Geloof in ons, zegt ja. Ja, brengt licht in het donker en laat zien waar we nu staan. Met een mooie weg te gaan nog, zeg ik ja. Ik weet niet wat het brengt, maar ik zeg ja. Jouw ja, ik weet dat ja je kan verrassen, met jou ja, durf ik het aan. Dat ik weet dat jij me opvangt, zeg ik ja. Van de angst in mijn lijf, door dit kleine woord bevrijd. Voel de rust die overblijft. ...tussen jou en mij. Ons huis dat wordt gebouwd op deze jaar. Ook met stroom tegen de ruiten zeg ik ja. Wanneer de wind raast kun je schuilen... ...als het even niet meer gaat. Hij staat, wordt gebouwd door deze ja. Omdat de aarde moet bewegen, zeg ik ja. We moeten bewegen met de hemel, zeg ik ja.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 Appleplay is een programma boordevol afwisseling. Tot volgende week. Dag!